Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteken en Marje Fixen. En dit is de dag Pieter van der Hogeband die het Olympisch vuur voor de Europese jeugdspelen ontvangt. En gewoon liever van hetere die net voor Jan Pronk besloot geen lid meer van de PvdA te willen zijn. Eerst het NOS Journaal met Raymond Serré. Het is bekend bij welke scholen het VWO-examen Frans is gestolen. Maar het ministerie van Onderwijs. Ze wil niet zeggen om welke school het gaat. Volgens staatssecretaris Dekker heeft de directeur van de betrokken school gisteren aangifte gedaan van de diefstal. Ook het college voor de examens heeft aangifte gedaan. Volgens Dekker worden in het belang van het onderzoek en de ongestoorde afname van het examen geen nadere mededelingen gedaan. Het examen dat oorspronkelijk gisteren zou worden afgenomen is om half twee begonnen. Een van de verdachten in de zaak van de mishandelde grensrechter Richard Nieuwehuijs heeft zijn verklaring ingetrokken. Tegen de politie zei de jongen eerder dat een aantal van zijn teamgenoten de grensrechter in elkaar schopte, Maar vandaag zei hij dat hij zich niets meer kan herinneren. Hij weet wel zeker dat hij niet degene is die de grensrechter tegen het hoofd heeft geschopt. Een van zijn medeverdachten ontkende ook... Verscheidende getuigen wijzen de twee aan als schoppers. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed in december... nadat hij ernstig was mishandeld na afloop van een voetbalwedstrijd. Op de luchthaven Schiphol zijn twee mensen gewond geraakt... door een kleine explosie vlakbij de Kaagbaan. Door een breukende riool kwam er veel perslucht vrij. Twee mensen die aan het werk waren bij de rioleringsbuis... liepen daarbij verwonding op. Beide personen zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Over de ernst van hun verwonding is niets bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van Schiphol gebeurde het incident op een bouwplaats vlak bij de Kaagbaan en waren er geen vliegtuigen in de buurt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun bezoek aan Gelderland vanmorgen afgesloten op de tweede dag van hun serie provinciebezoeken. Net als tijdens het bezoek afgelopen dinsdag aan Groningen en Drenthe stonden er veel presentaties, muziek, dans en theater op het programma. Nu bezoeken ze de provincie Utrecht en daar gaan Willem-Alexander en Maxima naar Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en de stad Utrecht. Het is inmiddels bijna juni, maar in de Pyreneeën gaat een aantal skipistes dit weekende weer open. De afgelopen dagen is er in de bergen geregeld sneeuw gevallen, zegt weerman Marco Verhoef. Niet alleen bij ons is het al een poos wisselvallig en fris weer... maar dat weerbeeld vinden we ook terug op andere plaatsen in Europa. Bijvoorbeeld in de Alpen, maar ook in de Pyreneeën. En dat resulteerde daar de afgelopen dagen geregeld in sneeuwval. Meest zo vanaf 1500 meter hoogte, soms zelfs lager. En vanaf 2000 meter hoogte blijft die sneeuw gewoon heel makkelijk veel langer liggen. Op sommige plaatsen een sneeuwdek van 50 centimeter... en dat kun je natuurlijk niet zomaar onberoerd laten liggen. In skigebied Porté-Puymoran, dat eigenlijk al sinds april is gesloten, gaan dit weekende de vier pistes open. Ouverture exceptioneel. Buitengewone opening staat op de website van het gebied. <middels> En dan het weer in Nederland. Af en toe zon. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt 15 graden langs de westkust tot 18 in het oosten. Morgen kan in Limburg nog wat regen vallen. Verder schijnt de zon af en toe en wordt het 17 tot 22 graden. In tweekeinden is de regenkans klein en wordt het met 14 tot 17 graden wat koeler. Ja. Situatie, op de weg naar de ANWB. Ja, Dennis, Dennis ja. je wil al heel graag van start gaan. Uh, er is een ongeluk gebeurd op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoeverlaken, drie kilometer. De weg is hier wel weer vrij. En op de A2 richting Amsterdam staat ook drie kilometer file. Tussen Breukelen en Vinkenveen. De linker rijstok is uh, daar dicht vanwege een politieonderzoek. En precies op diezelfde plek is ook de rechter dicht. Want daar staat een kapotte auto met caravan. Op de A12 vanuit Duitsland in de richting van Arnhem is het langzaam rijden tussen de Duitse grens en Zevenaar over 7 kilometer. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Ik ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur 's avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Hoe kan het dat sinds het uitroepen van de War on Drugs in 1971... de drugs in de Verenigde Staten goedkoper, puurder en beter beschikbaar zijn dan ooit? In VPRO Import, The House I Live In. Vanavond om 10 voor 12 op Nederland 2. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties.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 Dit is de dag. Margje Fixen en Elsbet Grutteke. Dit is de dag dat het Olympisch vuur voor het, de Europese jeugdspelen in Nederland aankomt. Organisator is drievoudig Olympisch kampioen Pieter van de Hogeband. Vlak voor Jan Pronk zegt ook het oud Tweede Kamerlid Godelieve van Hetera haar PvdA-lidmaatschap op. Wat was in uw geval de bekende druppel? Nou, eigenlijk ook wel dat illegale debat, maar het is inderdaad een druppel. Het is een lange proces. Vanmiddag en vanavond wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de werkloosheid die tot een recordhoogte is gestegen. En daarover spreken we zo meteen met econoom Robin Fransman. Achtertuinen worden steeds meer betegeld en dat gaat ten koste van de natuur. Tegels zorgen bovendien voor overlast en een slechte gemoedstoestand. Stadsecoloog Ton Eggehuizen legt uit waarom. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website dit is de Maar eerst Tennis Roland Garros, daar is Mark Brasser. Ja, en er wordt uh, weer getennist, uh, gelukkig maar. De vraag is alleen wel voor uh, hoe lang. De banen zijn weer oranje, de groene regenzeilen zijn er uh, inmiddels uh, van afgehaald. En op koer Suzanne Lenglen zijn uh, Grigor Dimitrov en de Fransman Pouillet aan het inspelen. Zij gaan uh, zo meteen uh, ja, gaan ze weer herbeginnen zeg maar, aan hun partij. 6-1 en 7-6 is het voor uh, Grigor Dimitrov. Het spel heeft ongeveer een uur, uh, ruim een uur, stilgelegen. Maar goed, zoals gezegd, er kan gelukkig weer getennist worden. Mark, bedankt. De werkloosheid stijgt de afgelopen maand flink. Laten we nu stoppen met zommeren. 643.000 mensen werkloos. Laten we stoppen met somberen. We hebben nog nooit zoveel mensen thuis gezeten. Waar ik langzamerhand genoeg van heb, is dat gezonder. Dat doet natuurlijk niet af dat het voor ruim 600.000 mensen een drama is. We kunnen met elkaar naar die cijfers blijven kijken of we kunnen de schouders eronder zetten. Denk aan de bouw, de detailhandel, daar zien we veel faillissementen. En dus ook heel veel mensen die hun baan kwijtraken. Dus wat dat betreft ja, is het beeld heel somber. En dan kunnen we met elkaar een Centraal Planbureau verslaan. Ja, dat is nog maar de vraag. Het onbegrensde optimisme van premier Mark Rutte... ondanks de sombere werkloosheidscijfers van het CBS vorige maand. En zo meteen in de Tweede Kamer een debat over die stijgende werkloosheid. We gaan het hebben over de stand van de economie. En dat doen we met Robin Fransman, econoom. En hij uh, werkt bij het Holland Financial Center. Ja, dat, dat optimisme van Rutte. Uh, ja, Als je dat zo hoort, dan denk je, ja, waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Nou, misschien mag ik u heel even herstellen. Ik ben geen econoom, maar politicoloog. Nou, gaat u dan maar weer. <laughs> of kunt u ons nog wel wat vertellen over de economie dan? Ja, goed, als, we, als we dit soort dingen aan de experts over kunnen laten... dan zouden we de democratie natuurlijk wel kunnen afschaffen. Hè, als we de keuzes alleen aan de experts overlaten. Mm -hmm. uh, um, het optimisme is, um, uh, het is, het is... Het is volledig uh, misplaatst. Uh, ik denk dat het kabinet um, uh, vooral eigenlijk naar zichzelf uh, moet kijken. Kijk, we hebben... Uh, als je kijkt wat er gebeurd is na de crisis, dan zie je dat uh, de, de overheidstekorten niet uh, uit de hand zijn gelopen, omdat de overheid ineens meer ging, uitgaven, uh, ging uitgeven, maar de economie kromp, waardoor de belastinginkomsten daalden. En wat je natuurlijk vervolgens ziet, is dat als je dan vervolgens lasten gaat verzwaren, en dat is in 2013 zo'n 12 miljard, uh, dan gaan mensen nog minder uitgeven, minder investeren. Uh, en dan dalen de belastinginkomsten verder. En dat zien we nu in 2013 opnieuw... met 8 miljard uh, in de min aan de belastinginkomstenkant. Uh -huh. uh, Kijk, hoe kun je optimistisch zijn... als je gewoon honderden euro's aan koopkracht hebt verloren... en je huis onder water staat? Ja. He, er staan een miljoen huishoudens onder water. Maar er zit nog een miljoen huishoudens achter... die bijna onder water staan. Dus die gaan geen nieuwe auto kopen? Zoals uh, de premier vroeg dat we zouden gaan doen? Of nee, een... die gaan geen nieuwe auto kopen. Die gaan ook niet verhuizen... Um, die hebben, omdat uh, um, um, je moeilijker kan verhuizen, is ook de arbeidsmobiliteit lager. Uh, dus alles werkt uh, door. Dus, dus, dus, dus kijk, als iemand optimisme uit moet stralen... dan is maar één partij die dat echt kan, dat is de overheid. Want? Uh, de overheid zou uh, met een optimistischer kijken op de toekomst de belasting kunnen verlagen. Dat zou een echte impuls geven. Bent u van de VVD? Of echt investeren. Uh, ja, ik ben ah, lid van, ja, de VVD. van de VVD. Okay. Eh, want goed, oh, echt investeren zegt u. Nou, laten we het even hebben dan over die aanpak van die werkloosheid. Minister Asje van Sociale Zaken wil dat gaan doen. Hij wil geld gaan inzetten om die werkloosheid te bestrijden. Heeft hij 300 miljoen voor, voor uh, gereserveerd. Is dat wat u in gedachten heeft? als u zegt die overheid die moet het gaan doen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, die, die jeugdwerkloosheidplannen, heel eerlijk gezegd. Het is een beetje raar om de groei van de economie... Uh, drie, vier jaar achter elkaar te verwaarlozen... en dan verbaasd te zijn dat, uh, dat, dat, dat de werkeloosheid oploopt... en daar dan wat aan willen doen. Uiteindelijk is dat symptoombestrijding. Maar het uiteindelijk gewoon echt om gaat is... hoe krijg je uh, de groei weer aan de gang. En als je ziet wat, uh, wat, wat, wat de groei nu tegenhoudt... dan is dat niet zozeer uh, vertrouwen. Want dat wantrouwen wat mensen hebben, heeft een echte basis. En dat zijn gewoon de hele hoge private schulden. Als je hoge private schulden hebt... en een, en een, en een, een, een, een woningmarkt die zo sterk gedaald is... dan gaat het vertrouwen kom pas terug als de economische groei uh, terugkomt. Ja. En uh, de, de, de schuldenlast gewoon daalt. Dus daar moet je echt op inzetten. Ik zie Godelieve van Hetera druk schrijven. Nou ja, Omdat dit allemaal wel punten zijn waar we geen econoom voor hoeven te zijn... om te snappen dat dit, dit de zware discussiepunten ook zijn. En ik ben het wel eens met mijn buurman dat uh, jeugdwerkeloosheid... een afgeleide is van een aantal van de andere elementen die hij noemt. Uh, de vraag is alleen omdat het nu al een tijd zo doorsuddert... Uh, langs welke lijnen trek je de zaak weer vlot? En dat zou ik wel willen horen van mijn buurman. van Hoe hij dat dan voor zich ziet... Want dat vertrouwen, dat is nu wel een, een, ook een term die door iedereen gebruikt wordt. Omdat mensen op hun handen zitten, ja. mensen bewegen niet. Mag ik daar nog even een vraag aan toevoegen? Want we hebben natuurlijk, uh, natuurlijk niet alleen met Nederland te maken, maar ook met de Europese Unie. Gisteren hadden we Eurocommissaris Olly Reen, die ook nog eens even de boel flink opstookte... door te zeggen ja, dat het begrotingstekort dat moet dus 2,8 procent zijn en niet 3. Uh, dus er moet ook nog flink bezuinigd worden. Nou, die brei bij elkaar, wat, wat zijn de maatregelen waarvan u zegt, meneer Fransman... Dat, dat, dat gaat de boel weer een beetje in beweging brengen? Nou, ik denk dat je echt je moet echt kijken naar die private schuldafbouw. Dat, uh, dat is ook precies wat in het advies van het IMF van vorige week uh, stond. Uh, dus dat moet je toch denken aan, uh, aan, aan, aan maatregelen... waarbij je mensen in staat stelt om of hun pensioenaanspraken... of hun pensioenpremies in te zetten om de hypotheek uh, gedeeltelijk af te lossen. Uh, je moet ook echt denken aan het, uh, uh, het, het sterker kapitaliseren van de, van de banken in een sneller tempo dan dat nu... Uh, gebeurt. Wat bedoelt u daarmee? Uh, nou, de, ba de, de banken die, die zijn nog steeds herstellende. Ze daar, moeten daardoor uh, heel terughoudend zijn met het verstrekken van krediet. Uh, als je nou dat herstellen versnelt, dan kunnen ze ook sneller weer krediet verlenen. Ja. En, als en als we... het derde ja. punt is... Um, uh, is, is dat, dat, dat We hebben heel veel private schulden. Niet zozeer omdat we nou heel veel te veel hypotheken hebben. Maar vooral omdat we veel te weinig aflossen. Uh, dus het derde is uh, toch het inruilen... Uh, van de hypotheekrenteaftrek voor lagere belastingen. En als je ziet wat Brussel gisteren zei... Uh, Brussel zei niet alleen, je moet naar 2,8 procent... maar Brussel zei vooral, het hervormingstempo is veel te traag. En wat je wel aan hervorming hebt gedaan, is half werk. Hm. En bijvoorbeeld over de hypotheekrenteaftrek zei de commissie... Uh, dat moet nog veel verder worden teruggedraaid. Ja, maar nou is en neem die pijn dan snel, dan weten mensen we waar ze aan toe zijn... Uh, dat is beter dan de onzekerheid. We hebben nu beleid, dat geldt alleen voor de koopmarkt... maar bijvoorbeeld ook voor de huurmarkt. Er is duidelijkheid, uh, uh, deels tot augustus van dit jaar... en deels tot eind 2014. En, en daarna weet iedereen dat zowel op de huurmarkt... als op de koopmarkt nog van alles gaat gebeuren. Nou, uw partij, de VVD, is natuurlijk altijd sterk gekant geweest... tegen het afschaffen van die hypotheekrenteaftrek... en zo, sowieso eigenlijk tegen het hervormen van die woningmarkt. Uh, er zitten uh, economische... Achter, maar ook heel veel politieke overwegingen. Is dat niet het grote probleem? Nou, dat is in ieder geval tot nu toe wel het probleem geweest. De Kamer was ik heel blij met Halbe Zeilstra, twee weken geleden in de Kamer, waarbij hij zei: uh, met ons is te praten over het inruilen van de hypotheekrenteaftrek voor een vereenvoudigd uh, belastingstelsel met lagere tarieven. Ja. Nou, en wat mij betreft, liever morgen dan in 2018. En mevrouw van Heter: het PvdA zit ook in het kabinet. U zit niet meer in de Kamer, maar u kent de partij, u bent net geen lid meer. Er, zijn die twee partijen denkt u, in staat om, om zo'n hervorming door te voeren? Nou, dit is niet iets van twee partijen. Dit is iets wat je gewoon, en dat hebben we natuurlijk ook gezien in alle discussie rond sociale akkoorden, wat je veel breder moet trekken. Uh, dus ja, ik denk dat die partijen in staat zijn om een, een zinnelijke dialoog hierover op te stellen. Maar ik, ik denk dat het dit iets is wat eigenlijk gewoon veel breder in de Kamer uit onderhandeld moet ja, worden. Ja, Maar meneer Fransman zit dat erin, want de, ja, politieke wil is dan heel erg lastig. Als het over dit soort dossiers gaat, waar van toch iedere keer wordt gezegd door economen en politicologen, daar moet wat mee gebeuren. Ja, maar ik denk, kijk, er wordt, er, wordt natuurlijk, er wordt natuurlijk toch wel geschoven. Er is wel het een, het een en ander gebeurd. Hè. We hebben gewoon in de afgelopen 15 jaar... is, uh, is, is de hypotheekrenteaftrek elke drie, vier jaar verder beperkt. Uh, onder dit kabinet weer een, uh, een, een, een stap. En ik ben ervan overtuigd, zeker na deze voorzet van Halbe Zijlstra... dat die volgende stap die gaat gewoon aankomen. En misschien is dat al tijdens dit kabinet... En, en, en anders ben ik ervan overtuigd dat het volgende regeerakkoord het gaat bevatten. Ja. Dan nog die bezuinigingen waar Olly Reen van zegt... nou, 6 à 7 miljard moet dat ongeveer worden voor Nederland om aan die 2,8 procent te komen. Ja, u zegt ook de economie moet aangeslingerd worden. Als we nog meer moeten gaan inleveren, dan gaan we ook niet meer kopen. Dan komt die nieuwe auto er ook niet. Uh, nee, als we, als, we, als we dit beleid uh, doorzetten, dan, dan gaat gewoon de recessie nog wat langer door... Uh, en dat zal hij ook wel een keertje ophouden ergens in, in, in eind 2014 of 2015. Um, en ik denk dat dat onnodig veel pijn oplevert. Dat levert onnodig veel pijn op voor, uh, voor, voor mensen die hun baan kwijtraken. Jongeren die niet aan de slag komen. Gedwongen huisuitzettingen, et cetera. Uh, en ik denk dus dat het, ik denk dat het, dat het niet nodig is. Als dus je kijkt naar, naar de Verenigde Staten, waar toch gewoon vergelijkbare problematiek is. Daar hebben ze het toch heel anders aangepakt. Uh, dan in Europa. En, en laten, we, laten we echt daar naar kijken. Dat is het voorbeeld. lief van heten. Ja, wat ik interessant vind aan Olly er wordt natuurlijk op zijn adviezen op Nederland nu heel erg toegespitst. Maar als je kijkt. het is een heel pakket geweest voor alle Europese landen. En ja, dat vonden we allemaal prima. zolang het niet over onszelf ging, toe? Nee, maar het interessante is. als je het pakket goed bekijkt. en ja, ik ben nogal in Europa geïnteresseerd. dus ik heb dat vanochtend. Uh, proberen de eerste dingen eens goed te lezen. zie je dat er heel veel samenhang is toch, tussen die maatregelen. Want onze economie hangt natuurlijk. Hangt wel in de Europese economie. En. Um, ik denk dat in dat samenspel, ze zeggen ook ten aanzien van Nederland niet van knijp het nog maar verder af. Maar ze zeggen, doe die structurele agenda's, doe, dat gewoon, doe daar eens een tandje op. Mm -hmm. He, dus niet alleen maar verder bezuinigen om het bezuinigen. Maar probeer vooral die structurele agenda's aan te pakken. Maar kijk je naar de andere landenadviezen, dan zie je dat er echt een interessante samenhang is tussen die dingen. En dat helpt waarschijnlijk ook mee voor ja, Nederland. Er is wel degelijk over nagedacht. Nou, dat is wel weer een prettige gedachte. Meneer Fransman, tot slot, kan Mark Rutte dit? Nou... Um... De vraag is, kijk, ik denk het probleem in de Nederlandse politiek op dit moment... is dat men uitgaat van, de, van, de, van, van, men is er tot heel diep van overtuigd... dat de Nederlandse economie heel structureel heel erg in orde is. En als je dat denkt, dan kop je dus met halve maatregelen. Uh, uh, terwijl de problemen uh, behoorlijk uh, groot zijn. En de, zeker de, de, de, het probleem van de private schuld wordt gewoon op dit moment door te weinig partijen erkend. En als je die problematiek niet ziet, ja, dan ga je ook niet over oplossingen nou, nadenken. Is het antwoord dus nee? Ja. ja. <laughs> de lange Dance on the Heartbreak. Aan tafel drievoudig Olympisch kampioen Pieter van der Hogeband. Robin Fransman, politicoloog, Ton Eggehuizen, stadsecoloog... ...en Godelieve van Heteren. En die zei kort voor Jan Pronk haar lidmaatschap van de Partij van de Arbeid op. Ja, Pieter van der Hogeband, je bent directeur. Ja. Goedemiddag, ...goedemiddag van de Jeugd Olympische Spelen. En destijds was jij zelf ook zo'n grote belofte... ...die op het punt stond om door te breken. Laten we even luisteren hoe dat toen ging. <tied> Hij is al jaren de beste Nederlandse zwemmer van zijn leeftijd. Van de Hogeband heeft een voortreffelijke tijd neergezet. Pieter van de Hogeband wint in 1994 de 100, 200 en de 400 meter vrije slag... ...tijdens de Europese jeugdkampioenschappen in Tsjechië. De gaat heel hard door. En Pieter gaat nog steeds goed mee. ...maar ligt op dit moment in een vierde, vijfde positie. In Atlanta wordt hij zowel op de 100 als de 200 meter vrij vierde. Het is het het is Popov. Dat was al goed daar, je kunt zien de potential. Van de hoge band wordt bejubeld als de toekomstige kampioen. Naar Pieter van de hoge band. Ja, we weten natuurlijk allemaal hoe dat afliep. Twee keer goud in Sydney, 2000. Op de 100 en 200 meter vrije slag goud. Op de 100 vrij in Athene, 2004 en... Heel veel andere prijzen. Maar je eerste gouden plak haalde je dus op de Jeugd Olympische Dagen in 1993. Falkenswaard ja, bij Eindhoven. Wie kent het niet? Het <laughs> was trouwens een heel leuk uh, muziekje op de achtergrond. net Een beetje Star Wars-achtig. Uh, maar uh, Hendrik, Schutt had het goed ingesproken. Het klopt in 1993. Het eerste, mijn eerste internationale toernooi. De Europese Jeugd, -Olympische, uh, Europese, uh, Europese Jeugd Olympische Dagen heette het toen. Hoe oud en, was je toen? Toen was ik uh, 15. Inmiddels heet het Europese Olympisch Festival. En ik vind dat nog steeds te moeilijk. Dus noem het maar gewoon de Europese Jeugdolympische Spelen. Dat is het allemaal veel, veel uh, makkelijker voor de, voor de mensen. En ik ben ook nou toernooidirecteur. Ik mag dat gaan organiseren van 14 tot 19 juli in Utrecht. En ik ben er apen trots op dat ik dat mag doen. Ja. Je kijkt ook helemaal blij. Hoe ja. ja. doe je dat altijd eigenlijk? Nou, de, uh, als ik over leuke dingen mag praten, dan, uh, dan, dan word wel. ik wel... Uh, ja, zeker. Nog, nog heel even terug naar toen. Hè. Er staat daar zo'n kereltje van 15 jaar. Ja. Weet, weet je nog een beetje hoe dat ik toen weet het nog voor precies, jou was? Ik weet het nog precies. Want uh, ik heb nu al inmiddels ook van wat oude kampioenen gesproken... want het is dus zo'n leuke sympathiek evenement... van hoe hebben jullie dat beleefd? En het is voor iedere kampioen is dat eigenlijk de start geweest... van een grotere carrière. En ik was 15 jaar, dus dan ben je een beetje een puber... je weet je aan het ontwikkelen, je, je persoonlijkheid aan het vormen... en ik voelde me af en toe wel eens een buitenbeentje... want ik kon niet naar die feestjes. Ik had keuzes gemaakt en ik moest de consequenties accepteren... van die keuzes, dat was heel veel trainen... want ik wilde hard zwemmen. Dat betekende dat ik mijn wekker om 4 uur 30 afging... omdat ik van 5 tot 7 dan smorgens baantjes ging ging trekken om, uh, om, uh, om die, die, uh, de Europese Olympische Spelen te winnen. En uh, dat vonden mijn klasgenoten wel eens moeilijk... Om, daar, om dat begrip voor op te brengen. Maar totdat ik daar stond en ik mijn klasgenoten kon uitnodigen wat het precies inhield, en toen ze ook, waren ze ook heel erg trots op me. En ik ontmoette heel veel soulmates, veel gelijkgestemden... Ja. die ook die passie voor de sport hadden. Is dat nou ook de reden waarom die Olympische Spelen voor de jeugd... wordt georganiseerd? Ja. Ja, ik vind uh, het een, uh, nog de puurheid van de, van de sport. Ik vind het heel erg leuk om de jeugd alvast in aanraking de, met, met het echte werk, met de, met de Spelen. Daarom heb ik ook als toernooi-directeur wil ik ook uh, uitgaan van, van wat hebben die sporters nodig. Ik wil uh, ook alle elementen wat, wat het grootste sportfeest op aarde zo bijzonder maakt, die Olympische Spelen. Dus ook het, het Olympisch Vuur en uh, ik heb een fakkeltocht. Wij zijn vandaag hebben het Olympisch Vuur opgehaald. Ik heb vanmorgen om 11 uur zat ik met mijn telefoontje livestream stream naar Griekenland, dat het, het vuur komt deze kant op en we gaan dan met een fakkeltocht uh, gaan we dus hier in, uh, in, in in de regio gaan we mensen enthousiasmeren dat het dat eraan komt. En ja, wie is dit oh. eigenlijk bedacht? Um, nou dat uh, um, ooit, uh, ooit. Wat? Ja, nee, het, het, het bedoel je met het Olympisch vuur? Uh, nee, de de Jeugd Olympische Spelen. Oh, dat is door Jacques Rogge bedacht in uh, 1991. En nou, Jacques Rogge is in ieder geval nu de grote baas van de, de hele Olympische familie. En die is daar ook aanwezig met, uh, tijdens de openingsceremonie. En uh, ben zeer erkentelijk voor zijn adviezen en uh, hoe hij dat allemaal heeft neergezet. Waarom is het ja. eigenlijk niet voor de hele wereld? Want de Olympische Spelen Dat doen alle landen aan de wereld. Dat, er is ook een uh, jeugd-Olympische Spelen. Oh, dat is ook voor een hele ja, wereld? Ja, okay. ja dat is, uh, en uh, dat, dat, dat, dat loopt ook... Uh, heel erg goed. Uh, dat gebruikt uh, de, de, de Olympische familie om heel veel uh, verschillende ele, uh, uh, evenementen of verschillende sporten te testen. Want uh, dat is ook mijn insteek van, van deze Europese Jeugd Olympische Spelen. Een evenement zelf is leuk, maar ik wil Jeugd enthousiasmeren. Ik, wil dus, ik heb dus de um, uh, zogenaamde Achmea High 5 Challenge bedacht. Dat we dus de Urban Tour, uh, de negen takken van sport die wij daar hebben, gaan we dus in een, in een leuke variant, uh, een straatvariant, daar kinderen mee in aanraking brengen. Daar hebben nu al 6000 kinderen hebben, hebben daar al aan deelgenomen. We hebben daar sportdagen doen ook die 12.000 kinderen. Daarna hebben we dus die, uh, die van 14 tot 19 juli de, de, de finales, waar dus het beste van het beste. En dat hoop ik daarna weer uh, door te trekken, dat er een soort dat mensen dus zo door dat evenement zijn geïnspireerd dat ze nog steeds uh, bij, bij die sport betrokken blijven. En wat is het niveau? Gaan wij als Nederland nou ook wel winnen? Wij gaan het zo goed doen. Ja, ja, hockey is er bijvoorbeeld niet, zag Helaas ik. Helaas niet, nee. Maar ik heb bijvoorbeeld een meisje uit mijn tak van sporten, Marit Steenberg. Fantastische meid, jong talent, die gaat het heel goed doen. En uh, nu met, we hadden een, een, een, een, een meisje die heeft meegedaan aan de Jeugd Olympische Spelen, de winterspelen. Uh, Afke Soet, die heeft dus daaraan short shorttrack meegedaan en die doet het nou mee met wielrennen. En uh, ze was daar met, met, met Short track zesde geworden, dus daar verwacht ik ook wel, wel uh, wat van. Dat is een enorm getalenteerde meid. Hmm, even jouw functie, toernooi directeur. Ja, ja, het is zit je old, nou he? overal gewoon gezellig bij, of houdt het nog wat meer? Nee, nou, nee, kijk, <lacht> ben ik nou heel <lacht> ja, ja, Sorry. ja ik, ik breng gewoon een soort water dit is Toch weer uh, dicht bij mijn uh, oorspronkelijke sport. Nee, ik heb uh, dat bewust gedaan, omdat ik uh, samen met Henny Sporenburg, het zogenaamde buddy principe. Uh, Henny heeft ook Euro 2000 uh, georganiseerd. Is een hele ervaren man met dit soort grote evenementen neerzetten. En samen met hem trek ik op. Ik heb een heel mooi team met, met goede specialisten, goede mensen om, om me heen. En ik leer daar enorm van, maar ik kan wel mijn sport inbrengen, mijn ervaring uh, aan hem geven. En zodat ik uh, weet wat de atleten, de trainers, de begeleidingsteam nodig hebben om een heel succesvol evenement te hebben. Want dat is, ik wil, een, een wanneer is mijn evenement succesvol is menalen die sporters fantastisch onder ideale omstandigheden presteren met een grote glimlach Rondlopen. Uh, dat volle tribunes, dat die mensen dat uh, met uh, heel veel plezier ervaren. En dat er daarna nog uh, daardoor zijn de, de sponsoren, het publiek uh, uh, enorm tevreden. En dat het een, een legacy dat het door blijft gaan. Ja, nou, met jouw enthousiasme moet dat wel lukken, lijkt me. Nou ja, dat is, dat is vooral hetgeen, ambassadeur hetgeen, natuurlijk. <laughs> nee, nou eindelijk. ja, dat is hetgeen wat ik probeer ook in, in te brengen. Want ja, sport heeft mij heel veel. Uh, gebracht en, en het is gestart bij die Europese jeugdolympische Spelen. En daarom ben ik blij dat ik nu in de positie ben om die boodschap te verspreiden. En mensen de, uh, duidelijk te maken van wees daarbij. Want het is zo voorbij en het zou heel erg jammer zijn dat je achteraf denkt van oh dat had ik heel graag. Uh, willen zien en, en dan het evenement is nu uh, voorbij. Dus 14 tot 19 juli en uh, we kunnen de allemaal kaartjes, uh, kaartjes. kopen op hey, www.utrecht2013.com. Kijk, hij doet het goed, hè, mensen. Ja, geweldig. Ja, Als jullie vragen hebben. Ja, dus, we, we hebben eigenlijk. Het wel, wel. Eh, eh, ik, ja, het ja, ik zou nog denken, Pieter. We Zit hebben ook nog iemand nodig voor het IOC, hè, want uh, Willem Alexander is een gestopt. Is dat zo? Is dit ook een manier om? Weet je, het eerste plaats moet je daarvoor gevraagd worden. En daar ben ik helemaal niet voor gevraagd. Nog niet. De telefoon kan. Gaan. Nou ja, ik vind Op dit moment vind ik dit heel erg leuk om te doen. En, um, en de, uh, nogmaals, ik ben daar helemaal niet uh, mee... Maar het is mee toch mee heel ben. belangrijk dat wij een goede vertegenwoordiger hebben in ja, de VOC? Ja, kijk, heel eerlijk. Ik, ik vind bijvoorbeeld onze, onze voorzitter, André Bolhuis... Vind ik een hele geschikte kandidaat. Helaas, ja, maar jij bent dan, jong... Ja, nou ja, okay, van, uh, mo mocht mijn land mij nodig hebben, ik sta er, ben er, ben <laughs> ja, er klaar. Ja, dat, van, dat is wat je dan hoort te zeggen. Nog vragen uit de zaal? Ja. Ik heb nog een vraag. Ik hoor je um, ja. um, uh, praten over het, het, het, het, het, het spel zelf, het, ja. de, de wedstrijden. Uh, richten jullie je ook op het, wat, op het meer basale niveau? Uh, dat kinderen ook gewoon buiten kunnen spelen? Want da daar begint het feit Daar begint het mee. En dat is, dat is wat ik aangaf. Van, we hebben dus... Um, de Achmea High Five Challenge, Urban tours. We hebben negen takken van het sport. Daar hebben we dus een urban variant voor bedacht. Mm -hmm. Om uh, overal in, in, in, in, de, in de regio, maar ook landelijk... Uh, die kinderen, op, op, uh, die komen dus uh, scholen... een uh, soort, soort sportdagen hebben we daarvoor georganiseerd... Mm -hmm. dat ze in aanraking weer komen met mm -hmm. sport. En dat ze ook zien van hoe leuk dat is. En hopelijk triggert ze dat... om dan weer aan te sluiten bij mijn sportclub... en veel meer weer buiten te gaan mm -hmm. spelen. Gewoon heel simpel, twee jassen neerleggen... een goaltje maken en lekker gaan voetballen. Precies zoals het is allemaal cliché, ja precies, maar het is cliché... we hoeven niet te zeggen van dat alles beter was vroeger. Maar ik merk dat, dat, dat, dat, uh, dat het mijn taak eigenlijk ook is... om ze gewoon een keer mee in aanraking te brengen... en dan is het aan hun, aan die kinderen zelf, wat ze daarmee doen. Ja. Maar dat is ook nodig toch om die, die zeg maar, echte Olympische Spelen hier ooit te krijgen? Ja, maar dat vind ik wel heel, heel ver weg. Um, uh, ik heb onlangs wel Sebastian Coe mogen ontmoeten. Die was in Amsterdam. En daar hebben wij dus met mensen vanuit de sport en vanuit het bedrijfsleven. Dus die we ook weten van niets iets te maken. Dat clubje hebben naar zijn verhaal geluisterd. En toen dacht we van, hé, hey, daar zit wel wat in. Uh, um, uh, maar dat is wel, laten we eerst dit gewoon even goed doen. En dan zien we dan wel weer. Ik vind dit gewoon veel te leuk om, uh, om, om nou over andere zaken te praten. Meteen uh, na half drie praten we met Godelieve van Heteren. Kort voor Jan Prok zegt zij haar lidmaatschap van de Partij van de Arbeid op. En we praten met stadsecoloog Ton Eggehuizen. Die maakt zich nogal bezorgd over de stadstuinen... die steeds minder groen worden. Dit is Radio 1. Het, het, het is, uh, ik ga er helemaal van stotteren, jongens. Van het enthousiasme van Pieter van der Want waarschijnlijk. Het is 1 over half 3. En hier is Raymond Seré met het NOS Journaal. In Zweden gelden vanaf 1 juli strengere regels voor het publiceren van foto's en filmpjes in de privésfeer. De nieuwe wet is bedoeld om het verspreiden van foto's tegen iemands wil via bijvoorbeeld internetdiensten als Twitter, Facebook en YouTube tegen te gaan. In principe mogen er op straat in de tuin of bijvoorbeeld op privéfeestjes geen foto's of filmpjes worden gemaakt zonder toestemming van de betrokkenen. Eurocommissaris Kroes wil dat mobiel bellen in het buitenland... niet duurder is dan een binnenlands mobiel gesprek. In een toespraak voor het Europees Parlement... pleiten ze voor het afschaffen van de zogeheten roamingkosten. Kroes denkt dat vooral jongeren er profijt van hebben... als ze zonder extra kosten in de hele EU kunnen bellen. Dat kan volgens de eurocommissaris bijdragen... tot het terugdringen van de jeugdwerkloosheid... en zo de economie een extra impuls geven. En het is bekend bij welke school het VWO-examen Frans is gestolen. Volgens staatssecretaris Dekker heeft de directeur van de school... Diefstal gisteren bij de inspectie gemeld. Zowel de directeur als het college voor examens heeft nog diezelfde dag aangifte gedaan bij de politie. Om welke school het gaat, is niet bekendgemaakt. Dekker zegt dat in het belang van het onderzoek en de ongestoorde afname van het examen door de leerlingen van de betrokken school geen nadere mededelingen worden gedaan. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Jolanda van der Velde. Een file bij Amsterdam op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en Vinkenveen 3 kilometer. Bij Vinkenveen is in beide richtingen de linkerrijshoek dicht. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Drukte vanuit Duitsland richting Nederland op de A12-Duitse grens... richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar, 7 zeven kilometer. Radio 1, dit is de dag. Dag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel econoom Robin Fransman, gedesillusioneerd en intussen oud PvdA-lid Godelieve van Heteren, stadsecoloog Ton Eggehuis over het verdwijnen van de natuur uit de stadstuinen. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DIDD of ga naar onze website Dit is de Dag.nu. Godelieve van Heteren, welkom. U heeft voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer gezeten. En vlak, vlak voordat Jan Pronk zijn lidmaatschap opzegde, deed u dat ook? Ja, had u dat niet wat beter af kunnen stemmen? Want zo sneeuwde u natuurlijk helemaal onder. Nou, ik had ook geen behoefte om, uh, om uh, in te sneeuwen. Ik ben ook niet gedesolutioneerd, had ik dat even heel okay, helder Oké, okay, okay, dat allemaal niet, maar wel nee, lid. Ik ben, ja, dat is nog een beetje, een beetje wennen. Want ik ben wel sociaaldemocraat en uh, dat zal ik ook blijven ook. En uh, dat is eigenlijk de reden waarom ik na, toch ook wel wat nadenken heb bedacht. Ik wil die, in die club, zie ik niet helemaal meer hoe ik dat kan doen. Maar ik wil wel heel graag bijdragen aan hoewel En nou ja, een paar dagen later kwam Jan Pronk met een geweldige brief... die eigenlijk ja, zo scherp als hij dat kan doen... articuleerde waar dat over gaat. En uh, ik vind het ook heel knap dat hij in feite zegt... laten we het die, over die brief hebben de inhoud van die brief. En dat, ja, daar staan eigenlijk de belangrijkste punten in... die voor mij ook reden waren ja. om uh, dit te doen. Laten we even luisteren waarom Jan Pronk zijn lidmaatschap heeft opgezegd. De PvdA verkwanselt het beginsel solidariteit terzijde geschoven. Daar wordt niet meer voor de slachtoffers gekozen. Het strafbaar stellen van de illegale. De geur van discriminatie. Niet democratisch. Onverteerbaar. Er is wel debat in de partij, maar, maar, maar dat is een vraag- en antwoord ritueel geworden. En de uitkomst staat vast. Applaus. Ja, Jan Pronk schreef de brief waarin hij onder andere het heeft over de PvdA... die haar beginselen heeft verlogend. Vooral wat betreft ontwikkelingshulp en vreemdelingenbeleid. Uw brief was een stuk korter, zag ik. Ja. Maar deze twee punten, dat was ook waar het u om gaat. Nou, dit zijn in ieder geval twee belangrijke elementen die, waar het ook om gaat. Ja. En, uh, kijk, Jan deed er zeven pagina's over, dus de korte clip die je net hoorde is ook wel lekker kort door de bocht. Nou, het is gewoon een samenvatting. Ja, he? nee, nou, het is wel een samenvatting van een aantal woorden uit de context. Want ik, ik heb die brief gelezen eigenlijk als een hele uh, interessante oproep aan mensen die zeggen: het, Dit zijn ingewikkelde tijden, hoorden we net ook. Maar er zijn nog heel veel mensen die op een sociaal-democratische een sociaal manier die tijden tegemoet willen treden en uh, daar dingen op willen doen. Uh, en dat ook willen doen op een, so ja, een, een solidaire manier. Dat wil zeggen, niet voorbijkijkend aan mensen voor wie dit allemaal te snel gaat. Of, of he, toch ja, wat je vroeger de zwakkere groepen zou mogen noemen. Maar dat mogen we tegenwoordig niet meer zeggen. Um, en dus die, die, dat solidariteitsbeginsel en iedereen telt. Dat heeft hij heel zwaar aangezet in die brief. En hij zegt, ik, wil eigenlijk, ik zou willen dat de club waar ik lid van ben. Dat zo centraal stelt. Dat ook als het over zo'n illegale kwestie gaat. Dat ze gewoon nou ja, niet de deur uitgaan voordat ze in die zin een oplossing hebben hebben gevonden ja, ja. en niet dat uitruilen in een soort ruilhandel. U bent zelf 23 jaar lid geweest van ja. de partij, heeft ook in de Kamer gezeten een aantal jaar. Waarom heeft u er toe besloten om dan toch uw lidmaatschap op te zeggen? Want u had er ook voor kunnen kiezen om de strijd binnen de partij zelf ja, aan dat, te gaan. Ja, dat heb ik al heel lang gedaan. Hè. Ik ben lid geworden ten tijde van de WHO-crisis. Uh, he, dus begin jaren negentig. Nou, toen ging iedereen eruit, toen ging ik erin, zeg maar. Uh, ik ben lid gebleven, terwijl ik uh, nou, in de tijd in de Kamer... toch ook wel een paar besluiten uh, tegen heb gestemd, zeg maar. Waar, waar, nou, waar had u moeite mee? Nou ja, hoe kan Irak, uh, dat soort grote internationale keuzes. Maar ik ben ook gebleven na mijn kamertijd. Uh, ik heb een verkiezingsprogramma voor Amsterdam geschreven... voor de lokale verkiezingen met uh, een hele grote club. Ik ben actief in allerlei uh, verbanden nog. Dus het gaat mij ook niet om de mensen met wie ik werk. Sterker nog, dat doet me eigenlijk ook wel een soort van pijn... Uh, om, om daar dan nu niet meer in die club te zitten. Maar tegelijkertijd denk ik, er moet ruimte ontstaan... voor die nieuwe agenda's waar Jan Pronk dus ook heel erg een, een, ja, een oproep toe doet. En ik, ik ben echt 150% blij met, met die brief. Ja, maar u zegt ruimte ontstaan. Dan lijkt het net alsof u weg moet gaan om die ruimte te creëren. Ja, ja, Terwijl... Soms, dat zijn toch ook een beetje persoonlijke afwegingen. Ik, ik ben niet iemand die heel makkelijk de handdoek in de ring gooit. Dat doe ik nu ook niet. Hè? Want ik bedoel, ik, ik ga dan uit die Partij van de Arbeid. Maar, maar wordt ik ben... u dan lid van een andere partij? Nee, ik of... ben ook geen partijhopper. Oh. Nee, want Bovendien, kijk ik naar het hele politieke landschap in Nederland. Ik zou niet weten waar. Maar hoe gaat u de strijd dan nog aan als u niet meer bij die partij hoort? Nou, want... ik denk dat zoals heel veel mensen in Nederland... die geen lid zijn van een partij... maar wel heel erg betrokken zijn bij een samenleving. En voorlopig ga ik dat zo doen. Uh, maar hoop wel dat uiteindelijk dat zich ook weer politiek doorvertaalt. Ik bedoel, ik, ik ga niet weg in een hoekje zitten. Ik, bedoel, ik ben weggegaan omdat clublidmaatschap voor mij betekent... dat je dan ook actief een actieve, constructieve bijdrage moet kunnen leveren. En als er een aantal dingen gebeuren waarvan je denkt... Dit is, ja, voor mij is dat gewoon een bottomline en die illegale kwestie was er zo één. Ik denk, mensen zonder papieren zijn gewoon mensen en zijn geen criminelen. Wat je er verder ook om denkt. En ik vind dat sociaaldemocratie dan moet zeggen... hier moet je dus een andere oplossing voor vinden... niet actief nog het, het, het toch al nare vreemdelingenbeleid nog een tandje oplussen. Politicoloog Robin Fransman, hoe kijkt u daarna naar dat vertrek van die PVDA'ers? U bent zelf VVD-lid trouwens. Nou, in zijn algemeenheid word ik altijd een beetje verdrietig... van um, oud-politici die uh, heel erg principieel worden... als ze zelf geen belangen meer hebben. Dus, en dat geldt niet zo... Ik weet niet of dat voor Jan Pronk geldt... maar zo'n beken of nou, Jan Pronk gaat of Van Acht of Hans Wiegel... buitengewoon principieel... als ze zelf het centrum van de macht verloren hebben. Dat, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Nee, ja, Dat vind ik even niet terug. Ik, kan, ik, best wel, de... ik, nee, ik ja, kan best wel geloven dat die brief... Oprecht is, maar dat had ook in stilte gekund. Kijk, nu is het vooral een. Hoe beschadig ik het huidige leiderschap van de PVDA-actie? Nee, dat is het dus helemaal niet. Gaat het eten, ja? Nee, dat, dat is dus precies. Ik ben blij dat dat hier zit, omdat dat in ieder geval uit de weg te ruimen. Kijk, Jan Pronk en ik denk ook een aantal anderen die recentelijk zijn weggegaan. In het algemeen betreft het mensen die juist ook in hun lidmaatschap vrij principieel zijn geweest... en ook daar vaak moeilijke keuzes voor hebben gemaakt... ook toen ze dichter bij de macht zaten. U zelf ook? Ja, vind ik vind dat ik daar ook wel bij hoor. Oh. Ja, ik, ik, heb ook, bedoel, ik, ik had uh, met de Oerhoeskan-missie bijvoorbeeld had ik voor kunnen stemmen. Dat had mogelijkerwijs consequenties gehad... voor mijn toenmalige Kamerlidmaatschap. Uh, dat is dus niet gebeurd. Ik had, nu had ik best nog wel gedachten of eventueel uh, in Europa iets te gaan doen... Um, en dat heb ik dus eigenlijk nu ook gewoon afgesneden. Maar ja, er zijn soms dingen die, die hebben te maken met je eigen integriteit. En die vind ik ook verder niet helemaal hier. hoeven we niet zo hier aan de, uh, bediscussieerd te worden. Het gaat er meer om: in die brief die Jan Pronk schrijft, gaat hij ook helemaal niet zitten. Jij bakken. Hij, hij, hij doet ook verder niet heel veel in de richting van het PvdA-leiderschap. Sterker nog, ik vind dat de leiders ook vrij goed gereageerd hebben. En dat hopelijk nu ruimte gaat ontstaan voor het debat wat hij werkelijk wil. Namelijk, kunnen we nog alternatieve routes bedenken om ja. uit deze crisis te komen? Ja. En kunnen we dat doen met behoud van een aantal basiswaarden? Laten we even luisteren naar een van de reacties van, van, van de PvdA-minister Liliane Ploemen Die op Pronk reageerde. De oude normen gelden niet meer. We werken nu aan een nieuwe norm. Het is echt een andere tijd geworden. Ik vind die combinatie van hulp en handel heel effectief. Ik vind dat we naar nieuwe normen toe moeten. Uh, gestoeld op solidariteit, uh, dat laten we niet los. Mijn doelstelling is de extreme armoede in één generatie uit te bannen. En dat moet je op een andere manier nu doen dan in de 70er jaren. De wereld is echt heel erg veranderd. Ja, u zei net, mevrouw Van Heteren, dat de, de PvdA-leiding redelijk begripvol had gereageerd. Maar ik hoor hier toch een beetje in dat mevrouw Ploemen zegt... ja, meneer Pronk is niet meer helemaal van deze tijd. De ja. tijden er zijn andere tijden, de tijden zijn heel erg veranderd. Dat klinkt toch een beetje van, uh, nou, je weet niet meer hey, we het over En Ze zegt ook, en dat zijn de kernwaarden waar Jan het ook over heeft, Jan Pronk... Ze zegt, aantal waarden blijven overeind, zoals solidariteit. Voor Jan Pronk blijft ook overeind dat iedereen telt... en dat je dus voor zwakkere groepen omkomt. En hij heeft in twee paarse kabinetten gezeten. Dat waren hervormingskabinetten. Dus Jan Pronk is niet van, altijd van één. Nee, dat is juist iemand die in mijn visie... heel erg hardop blijft nadenken over ingewikkelde kwesties. Ja, maar zij zet dat wel een beetje weg in, in, in zo'n reactie. Ja, ik heb er ook anders horen reageren... dat uh, Jan Pronk een grote inspiratiebron voor geweest is. Dus het is maar hoe je het quote. Hm, Oké, okay. dus dat ligt aan ons en niet aan wat mevrouw Ploemen nou, zegt. Nou, ik denk dat je op vele kan knippen. Ja. <laughs> wat, wat hoopt u nou eigenlijk dat dit binnen de partij teweeg gaat brengen? Uh, wat nu al gebeurt. Namelijk, ik zie toch ook heel veel reacties die zeggen we, we op een aantal punten moeten een aantal serieuze debatten verder trekken. En ja, als dat bereikt kan worden met het vertrek van twee leden of nog een paar andere leden, want er zijn nog wat meer mensen die dit uh, zo doen. Hoeveel zijn er vertrokken dan de afgelopen nou ja, tijd? Ja, de afgelopen tijd denk ik dat rond de illegale dat er nodig is. Ik heb ze niet geteld hoor, maar er zijn toch wel wat mensen opgestapt. Ja. Ja. En als nou Hans Peckman de telefoon neemt en u belt en zegt: Godlieve, kom terug. We hebben je nodig voor de discussie binnen de partij. Ja, weet je, het gaat niet zo om mijn persoon. Als Jawel, want u in de discussie... Ja? Sorry, maar wat, wat ik gewoon niet begrijp is... het PvdA-congres heeft ingestemd met het regeerakkoord. Waarom is er toen niet opgestaan? Waarom heeft Jan Prok toen het congres niet toegesproken? Waarom moet dat... Bijna negen maanden later. Jan Brok heeft zich uitgesproken toen, uh, toen, toen dat congres over het regeerakkoord was. Dus als je kijkt, hij heeft zich in die discussie gemengd. Er is Op het recentse congres is er een motie met 98% aangenomen... waar mensen zeggen, haal dit, deze gevraagd artikel, haal het eruit. Dus voortschrijdend inzicht zou je het kunnen noemen. Uh, en dat, ja, die motie is toen door de partijleiding naast zich neergelegd. En dat, dat heeft een aantal mensen gestoord. Goed. We gaan het hier laten en we zijn benieuwd wat u verder gaat doen. Want we gaan naar mu muziek. Music, de Epstein, welcome to Holland. Five of you. All the way, from the UK. Yeah, yeah, we literally just got here. So, you, ju you just got here? Well, an hour ago, okay. so... Uur geleden aangekomen. Is <laughs> it your first visit to Holland? <laughs> no, no, no. We've, we've been a few times in the last few years. And uh, this is the second record that we've uh, brought out in Holland. Tweede plaat die uitgekomen is, en daarom zijn ze nu in Nederland. What kind of music can we expect from you? What voor of music maken jullie? expect I guess it comes from a folk bass. Um, so it's melodic Um, folk music but with a, a bit of a twist. So. Okay, well what are we going to listen to now? Um, this is a song called Calling Out Your Name. of moving on end up moving round save it for another day calling out your name now calling out your name now it's true gonna keep this thing a rolling see it right through burning bright Let's leave this town behind The sky is burning formed in such a small space. You'd, you'd be amazed. Yeah, be really, amazed. even this smaller actually, than this, this, this studio. This is quite, um, spacious. Oké, okay. ik vroeg of ze ooit in zo'n kleine ruimte hebben opgetreden, maar dat hebben ze gedaan, nog kleiner. Oké, okay, thank you very much, and we're going to listen to you in half an hour's time. En ik zeg u nog even dat uh, morgenavond de Epstein hun nieuwe album Murmurations presenteren in Tivoli, in Utrecht. En als u daar nou bij wil zijn, stuur dan een mail naar ditstedag.eo.nl. En we geven twee kaarten weg, eh, maar dan moet u dat wel even motiveren. Dus we willen er graag een mooi verhaaltje bij. Dit is de dag.eo.nl. Natuur op 1 Met stadsecoloog Ton Eggehuizen gaan we het hebben over achtertuinen die steeds meer worden betegeld Want ja, Je hebt eigenlijk niet meer in de tuin staan dan een paar tenties, hè? Ja, Alleen maar dat, ja <laughs> Tim had niet graag een terras gehad van uh, compositmateriaal. Ja. Yep. Afwatering in de tuin Als je helemaal ligt, ga je bestraten ja, kijk, dit is nou het uh, probleem. Deze boom hier staat in. Heel die, die komt zo vol te liggen elke keer met naalden. Ja, Ton en Ruizen, lekker omzagen toch? Die irritante bomen en struiken, want die naalden, dat is natuurlijk waardeloos. Ja, het is, het is precies um, uh, wat er nu ook gaande is. Ik heb gelukkig de lengte dat ik net over de tuinschuttingtjes uit kan kijken. En als ik bij mij in de, in de wijk kijk, dan... Ja, Dan slaat de schrik me op het hart al die tuinen die worden betegeld. En dat is een enorme oppervlakte betegeling die ook voor natuur benut kan worden. En dat is, er worden gewoon ontzettend veel kansen gemist. Ja, even eerlijke vraag aan de andere gasten. Groene tuin of betegelde tuin? Ik heb niet eens een tuin. Kijk, <laughs> dat is wel helemaal makkelijk. Groen balkon of een... Uh, ik ben bezig met een groen balkon. Ook. Maar ja. Robert Vansman zegt niks. Nou, ik, ik denk ongeveer uh, 20% is, uh, is groen. Oké, okay, dat is al heel wat begrijp ik, Tom. Tegenwoordig. Dat, dat is tegenwoordig al heel wat, ja. Maar waarom gaat iedereen tegels leggen? Um, ik denk dat het ook wel een soort, soort hype aan het worden is. Je, je hoorde net al in allerlei tuinprogramma's wordt het gepromoten. De buitenkamer. Hè. Je, je moet de woonkamer spiegelen naar buiten toe. Uh, want je moet ook buiten kunnen zitten. En denk van ja... Als je al een, een, een, een, een, een warmteinstallatie op je terras zet, hoe vaak, hoeveel dagen zou je er dan voor kunnen gebruiken? Dus zelfs met een terrasverwarming, ja, misschien dat je er 100 dagen in een jaar plezier van hebt. Maar dan dat, dat dus... kan dus niet met gras, begrijp ik. Je moet dus tegelen om, om die buitenhaarden... Volgens die programma's kennelijk, kennelijk wel, ja. ja. En dan, dan zit je dus eigenlijk 250 dagen naar een, een zaaie... Ja, verlengde van de straat te kijken en niet naar, naar ja, wat leeft en, en wat, um, uh, ja, wat, wat er gezond uitziet en waardoor je jezelf ook gezond en blij zou kunnen voelen Ja, want heeft het echt effect? Het heeft ontzettend veel effect. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Een van de uh, bijzondere onderzoeken is dat um, uh, huisartsen in een niet-groene wijk uh, meer mensen um, uh, aan de tafel krijgen uh, voor uh, depressie en, um, uh, en, en algeheel uh, uh, niet welbevinden. Dat zijn echt significante cijfers. En als je in een groene omgeving zit. dat, dat maakt kennelijk stoffen in ons vrij. Eh, waardoor we ons gelukkiger voelen. En ja, dat, dat is een hele belangrijke. Nou, voel ik me wel heel Ik heb een hele groene tuin. Voel me in de zomer en in het voorjaar altijd heel gelukkig. Maar in de winter word ik daar toch ook eigenlijk wel een beetje depressief van. Want dan groeit er helemaal niks. En misschien als er dan ja. wat leuke tegeltjes en wat potten staan. dat het tegeltjes. Wat, wat blijer wordt, of niet? Denk je dat echt? Nee, je niet? Ik weet het niet. Het is een vraag. Ja. Nee, maar... Ik denk dat, want ook in de winter... als je bijvoorbeeld hang maar een voedersilo op... en, en kijk wat er aan vogels uh, naartoe komt. Maar dat moet wel in een algehele groene setting zijn. Want ik heb dan um, uh, een hele groene tuin. Ik heb geloof ik een heel klein randje met, met, met steen... en een paadje naar het achter, achterpad. Ik denk dat het misschien 20% betegeld is. Maar mijn buren zijn allemaal 100% betegeld. En die egel die ik in de tuin had, die is weg. Uh, die vogels in de winter, vrijwel allemaal weg. Terwijl ik me helemaal suf voer aan, uh, om, om vogels te lokken. Maar die omgeving om mijn tuin is zo um, ja, eigenlijk vijandig voor natuur geworden. Ja. Nou is dat wel heel vervelend voor u. Maar is ook nog een overstijgend <laughs> uh, probleem zou je kunnen zeggen. Ja, want... de rem, uh, naast dus al dat, dat, dat groen uh, gezond maakt. Uh, is het ook zo dat uh, een groene tuin veel meer water vasthoudt. Um, en uh, we weten allemaal dat door klimaatveranderingen... dat, dat wateroverlast echt een belangrijk uh, issue aan het worden is. En een, tuin die, um, een, een groene, levende tuin die zal iets van 17 van zijn water... Zal afvloeien naar het riool. betegelde tuin dus 85 Dus die riolen worden veel, veel meer belast. Een ander punt is dat groen uh, heel erg goed fijnstof kan, um, uh, kan afvangen. En fijnstof is een enorm groot, zeker in de stad, een enorm groot... Um, Um, uh, gezondheidsrisico. Uh, door een groene tuin te hebben... Ja, zullen kinderen wat gauwer naar buiten gaan... en in die tuin spelen... in plaats van met een Nintendo op de schoot... Uh, naar, het, uh, naar de televisie zitten staren. En dat zijn allemaal gezondheidsaspecten. En uiteindelijk, kijk, ik ben ecoloog, dus voor mij gaat het natuurlijk vooral om, om die natuur. En dat, dat in die stad ontzettend veel natuur mogelijk is. En dat je eigenlijk de Oostvaardersplassen, wat dan een belangrijk natuurgebied is bij Almere... eigenlijk helemaal tot aan je voordeur zou kunnen krijgen als die verbindingen er maar liggen. Ja, goede lieve van heteren. Nou, ik zit heel erg mee te knikken, want die fijnstofproblematiek... die is dus echt groot, hè. En ik, ik ben zelf arts van opleiding en dat, je ziet dus in de steden... zie je dat ook toenemen. En het is, ik denk, heel interessant om te kijken... wat er allemaal aan experimenten ook zijn. Ik woon dan zelf in Amsterdam en daar heb je inderdaad nu... van die groenkerilja of nou ja, van die bewegingen <hums> die aan het proberen zijn... om wat tegenwicht te bieden. Dus ik ben wel benieuwd wat, hoe dat bij u in Almere is. Of dat, uh, of dat ook zo gaat daar. Nou, we doen in ieder geval als uh, gemeente zelf... Um, uh, ons best om zoveel mogelijk groen en zoveel mogelijk ecologisch groen in de stad te krijgen. Uh, ja, het, het, het, ook dat, daar zit natuurlijk wel een economisch aspect aan... ...dat in deze tijden uh, we liever meters uh, verkopen voor, voor een huis... ...dan dat we daar groen op zetten. Want groen levert, is het idee, uh, in, uh, niet zoveel op. Ja, op de korte termijn levert het niet zo op. Maar op de lange termijn, het is echt een, een, een flinke diepteinvestering... ...die heel erg belangrijk is. Er is becijferd dat door een goede groe, groene omgeving... Dat, dat het echt miljarden op, um, op de volksgezondheid gaat schelen. Ja. En hoe zit het dan met die Oostvaardersplassen? Wat kunnen we dan verwachten voor de deur in Almere? Ook van die runderen en van die nee Be Nee, dat, nee dat daar, niet? daar staan, daar staan wel, wel hekken tussen. Ja. Maar wel allerlei um, uh, vogels die in de Oostvaardersplassen uh, uh, forageren. We zien nu bijvoorbeeld uh, de grote die voorheen een uiterst schuwe vogel was... die zien we nu steeds vaker in de stad. Ik, was, ik werd gisteren nog aangesproken door een buurtbewoner... die vol enthousiasme vertelde... dat ze in de sloot bij ons achter een grote zilvreger had gezien. Ja, ja. Maar dan... Maar, ja. Nou ja, ik, ik vind dat laatste de, heel, heel pregnant. Kijk, vroeger hadden we nog een, een aardige voortuin... en uh, ook nog een, een forse achtertuin. En vervolgens... Uh, zie je natuurlijk dat die gemeentes uh, heel veel geld verdienen aan de verkoop van die grond. Dus we moeten zoveel mogelijk woningen in een wijk De laatste koppen. tijd loopt het verdienen niet zo heel goed. <laughs> nee, maar we wel te maken met, met, met 15 jaar van dat soort beleid. Helemaal wijken, voortuinen zijn wegbezuinigd, want dat uh, kost aan grondopbrengsten. Achtertuinen zijn zo klein mogelijk. Ja, weet je, als je een postzegeltje hebt, dan wil je er graag ook nog twee stoelen kwijt. En ja, op die postzegeltjes oh. is een groot deel al snel betegeld. Dus, dus hier hebben de gemeentes ook misschien... Um, Moeten ze ook eens naar zichzelf kijken. Ja, meer. Waren. Maar wat kan je nou met zo'n postzegeltje? Um, in jouw ideale beeld? Nou ja, als je op een balkon al ontzettend veel um, uh, kan doen met, uh, met beplanting en met, uh, met het voeren van dieren. Dan kan dat op een postzegel, dan kan dat op, uh, bij wijze van spreken op een straattegel ook. Dat zie je dus ook in Amsterdam gebeuren. Waarbij uh, die, die, die um, uh, natuurguerilla's die dus gewoon de stoeptegels aan de gevel eruit lichten daar wat tuinaarde in doen en die gevel beplanten. En dat is ook voor dingen als, um, uh, als, als uh, het urban heat effect... Hè, wat, wat ook een klimaatpunt is, dat die steden steeds warmer worden... en de warmte niet meer weg uh, kan. Beplanting is daar ook een hele belangrijke rol in. Als je de zonlicht de hele tijd op de muur hebt schijnen... die muur die gaat uh, s'nachts uh, ook weer al die warmte weer uitstralen... dus het koelt, het koelt in de nacht ook al niet eens meer af zet daar beplanting tegenaan, tegen die muur. Dus het kan op echt, echt op, op hele korte stukjes. Zet beplanting tegen die muur. En die muur die houdt ontzettend veel vocht vast... wat aan het verdampen is, waardoor dus ook een verkoeling optreedt. Wij gaan weer tuinieren. Jan Eerbeek die neemt na 35 jaar afscheid als gevangenispredikant. Hij is en blijft een idealist. Ook al vindt hij dat de maatschappij aanzienlijk harder is geworden. En we vragen hem natuurlijk ook wat hij vindt van het gevangenisbeleid van staatssecretaris Steven. Dat doen we zo meteen na drie uur.